Ja, weer terug voor het tweede uur en het laatste uur voor deze vrijdag. En Toet is er nog steeds. En Ronald is er nog steeds. We zijn er allemaal nog. Er werd net al gezegd, het lijkt wel een muppet show. Inderdaad, het lijkt erg op een Muppet Show. Wat zeg je Toet? Wel voor jezelf praten. Ja, hè? dan praat ik ook ja okay, zeker. Oké, dan is het goed. Nee is goed. <laughs> dan zie ik jullie nu ineens als Stedtler en Waldorf op balkon. Oh, oh, dat ja. is wel erg. Nou ja, dat we lijken ook wel een beetje erop. Eigenlijk. Ja, maar jullie mopperen niet zo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, wij hebben het erg gezellig hier in ja. de studio. Veel gezellig, ja. ik Veel hoop, ik hoop dat, de dat de luisteraars het ook gezellig vinden. Ja, zo. ja dat is zeker ja, zo. Ja, dat hoop ik. En uh, ik wil eigenlijk starten met een, uh, met een plaatje voor mevrouw. Ja. Voor Janni, waar we het de hele tijd over hebben. Ja, je wil weer wat zeggen, hè? Nou, ja, dat vind ik lief. Ja, ik ga echt beginnen. En die houdt erg van de voortops, daar ga ik ook mee beginnen. Echt waar? Ja, die, ja, houdt, die is er echt. helemaal waanzinnig van. Dus daar beginnen we mee, in het tweede uur. Speciaal voor jou, Janni. je ervan genoten hebt. We gingen dansen door de kamer, joh. Echt waar? Zijn je Ja. ja. Daar ben je heel vrolijk van, van dit nummer. Okay. Ja, altijd. Zij is altijd vrolijk. Ja. ja. Oh, dan kan je er een voorbeeld aan nemen, Hans. Dankjewel. Graag gedaan. Hans oh, was nou erg. Ook. Zo gaat ja. het hier in de studio, hè. Goed, zal ik het dan maar eventjes over iets anders gaan hebben? Komende zondag, uh, vanaf half elf s morgens tot half zes s middags is er weer het Shanti- en Zeeliederen Festival. Dat vind ik altijd zo leuk, joh. Dat hartje En dan gaat iedereen inhaken en zo. En op door. vijf locaties, vier in het centrum en eentje op strand... treden dit jaar tien koren op met divers repertoire... aan shanties en zeeliederen. Shanties zijn vooral traditioneel. Van oudsher werkliederen gezongen op de grote schepen. Het krachtige refrein werd luidkeels meegezongen... en bepaalde het tempo van de werkers en dus van het schip. Zeeliederen zijn er zowel klassiek en modern. Het zijn levensliederen, meestal over vissersleed en zeemansleiden. Toen wij hadden Rotterdam meer getrokken. Meer informatie nee. is te vinden op www.chantiaanzee.nl. En de locatie is het Raadhuisplein. En dat was het. Nu mag je er tussendoor zingen. Ik vind Tot het meer, die, die van vind ik leuker. De klok van Arne Ja, die. Ja, ze hebben nooit die klepel gevonden. Dus ik nee, weet niet. Nee, nee. Dat, nee, nee. nee, ah, ja, nee. En ik heb hem niet gejat. Ik speel alleen maar met het klepeltje van Klaas. Meer doe ik niet. Ja, precies. Hey, precies. Goed, tijd hey. voor muziek. Hans, ogen vallen bijna uit het ja, hè? Ja, precies. De stemming stijgt niveau daal. Ja, nou, dat Hangover is wel fijn. zijn bel. Zijn grote bel die hij gebruikt oh, met oh, omroepen. Wat oh, hij deed. Oh. Meer niet. Hé, hey, dit komt wel bekend voor. Ja. Volgende week. Ja, dan ja. liggen de twee machtketels ja, maar dan in de weg. Dat doet Gerard Kuiperen. Wat zeg je? Dat doet Gerard Kuiperen. Nee, maar oh, ik bedoel dit, nummer. dit nummer. nummer. Oh ja, daar gaan we niks zingen. Maar leuk. Ja. Ja, volgende week hè. Ja. Zaterdag. Ja. ja. In maar het gaan. bed. Feestje. In het bed. Feestje. <laughs> En Hansema belooft dat ze voor Koren-dag, dus als wij het in het bed leggen, de complete tekst volledig uit het hoofd kent. Ja, ja vooral dat, dat, dat stukje ertussen. Dat ja. Was, uh, ja, ja, ja. Oh well. zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Hans, jij, hebt een, jij hebt een bericht met een luchtje eraan. Ja, ja, inderdaad. Het haringhappen bij Patrick en Mandy Berg van de Zeemermin is een grote happing geweest. En volgens mij is Toet en, en Ronald zijn erbij geweest. Nou, ja, kan kan jij er iets over vertellen? Jazeker. Vertel eens. Um, als je, daar, uh, je kan aan hun kar een strippenkaart kopen. Een haringstrippenkaart. Uh, dan zijn ze goedkoper. En ja. dan elke keer als je een haring koopt... wordt er ook daadwerkelijk zo'n ouderwitse stempel opgekomen. Ja, is dat echt zo? Ja, dat is echt heel leuk. En um, als je die uh, volle haringkaart na, uh, bij hun laat liggen inlevert... dan krijg je ook de uitnodiging om op de haringproeverij te komen. Oh, wat leuk. Uh, op deze manier um, zorgen zij er eigenlijk dus voor dat... De vaste klanten ook daadwerkelijk de lekkerste haring uitkiezen ja. voor de rest van het jaar. Ja, en dan gaan ze ook, als je die. Degene die wint, die gaan ze ook het hele jaar alleen maar voeren. Ja, en de rest niet? Ja, klopt. Want je krijgt, een, uh, je krijgt bij binnenkomst krijg je een kaart. Ja. En daar staan uh, op de achterkant vier uh, A, B, C en D. Vier letters. En die corresponderen met de soorten haring die ze daar hebben ingekocht. Speciaal ja. daarvoor. Uh, er staan ook vier kramen in hun loods. En in elke hoek staat een kraam met een grote letter erboven. Ja. En dan kan je dus je eigen bevindingen op dat kaartje zetten. En op de andere kant uh, schrijf je dus wat je ervan vindt. En dan mag je uh, de haringen ook een plek geven. Dus uh, uh, ja, welke jij het lekkerste vindt, ja, ja. die zet je bovenaan. En um, daarna hebben ze alle stemmen hebben ze bij elkaar opgeteld. En dat heeft hij ook bekendgemaakt. En de lekkerste haring was haring D van Dirk. En, maar dat was niet jullie favoriet. Uh, nee, maar dat klopt. Wij zijn ook niet echt dat je zegt. Goh, gemiddeld. Ja, ja. Uh, en ik eten zoutloos. Dus voor ons is al snel iets net even te zout. Ja. Om het echt lekker te hebben. Uh, wij hadden de goede tweede. Uh, de letter B van Bernard. Ja. Um, die hadden wij eigenlijk op plaats één. En, en hoe, hoe eten jullie die haring? Aan, aan het, aan het staartje mond, en dan. Ah. Met onze tanden. Ja. Ja. Nee, nee, maar ik bedoel aan het, sta <laughs> aan het staartje en dan zo. Wat uh, je wel eens ziet? Ja. Even door de uien? Of doe je er uh, nee, geen uien Nee, liever niet. Liever nee? gewoon pure haring. Oh, even met een uitje altijd lekker. Ja, dat mag. Zo <laughs> lekker eventjes door je haren. Ja, precies. Heerlijk. Ja. Heerlijk ja, je kwijlt nu, Hans. Ach, oh, heerlijk, man. Straks oh. even een doekje vragen. Mm. Ja, goed. <laughs> um, D heeft dus gewonnen met 142 stemmen. B op de tweede plek met 117 stemmen. A is met 79 stemmen derde geworden... En de hekkensluiter is C met 56 stemmen geweest. Maar is, is het ook zo dat in die loods van hun 500 mensen daar lopen? Uh, de binnen en daarbuiten, ja, ja zeker. Het, ze doen dat in, in vier uur tijd, als ik het even snel weet te herinneren. Uh, mag je daar dus uh, langskomen. Leuk. En, en krijg je een de, drankje er tussendoor? Daar... Ja, je krijgt twee consumptiebonnen per uitnodiging. Wat leuk. Dus uh, dan mag je ook wat drinken. En zo'n zo zo strippenkaart, hoeveel, hoeveel, staan er, hoeveel strippen staan er Tien erop? stuks. Tien. Vraag me niet naar de prijs, want die weet ik nee, niet. Nee, maar het is ook... Nee, dat is goed voor tien haringen. En waar staat die kar eigenlijk voor nu? Op de boulevard Op tegenover het hotel van Centerparks. Oh, daar. Dat is bij de afgang naar 21. En nou, dat, dat is de, de bekendste haringkorf van Zandvoort? Nou, of vind of ik wel. Ik vind ze veruit het lekkerste. Ja, ja, nou. Maar goed, um, ja. Er kan spelen zullen. met mij, geloof ja. ik. Subjectief, ja. subjectief. subjectief. Ja, is het ook. Subjectief. Maar daarom zei leuk. ik al, volgens mij. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nee, nee, leuk. Ja. Volgens juni, juli en augustus ook. Maar ja, zeker. Ja. Vooral augustus. Hele jaar door. Vooral augustus. Ja. Heb je een, een, een, een, misschien een plaatje over de haring? Of nee, ik heb een speciaal nummertje voor jou, Hans. Oh, wat leuk. Ja, dat is ook zo, inderdaad. <laughs> <live. laughs> In de groenteman zuurkool met rookworst en appel uit de oven. Een hoofdgerecht voor vier personen. Bereidingstijd ongeveer 45 minuten. Wat heb je nodig? Twee zakjes gekookte zuurkool. Twee of drie zakjes aardappelpuree, crème fraîche of zelfgemaakte aardappelpuree. Twee rookworsten, drie goudrennetten paneermeel en een beetje boter. Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de rookworsten in heet water en laat ze 20 minuten wellen. Neem een ruime overschaal. Verdeel de zuurkool over de bodem, schil de appels, snijd ze in schijfjes en verdeel ze over de zuurkool. Verdeel daar plakjes gesneden rookworst overheen. Maak dan de aardappelpuree volgens de gebruiksaanwijzing en verdeel dit over de schotel. Als laatste strooi je wat paneermeel over de puree. Daarvoor doe je nog wat klontjes boter en dan in de oven tot een mooi korstje heeft gekregen. Dat duurt ongeveer 20 minuten. Echt smaagelijk. Echt wel! Je was een beetje snel hè, schat. Ja, sorry. Ja. Ik ben te enthousiast hè. Maar daar ga ik van, joh. <laughs> sorry Hans. Beauty Queen of... Ja, ik ga het even hebben over een, um, een heel oud volleybalmaatje van mij. Niet, nou ja, niet dat hij zo heel oud is, maar ik bedoel meer dat het een hele tijd geleden is dat ik daar nog mee volleybal heb. Um, ik heb het over Bart van Bergen. Hij heeft afgelopen zaterdag de 17e met een receptie afscheid genomen van zijn patiënten. In aanwezigheid van vele aanwezigen dankte hij alle mensen die zijn afscheid tot één groot feest hebben gemaakt... Tevens bedankt hij alle patiënten voor het vertrouwen... wat ze hem al die jaren hebben geschonken. Van Berger kan met een gerust hart op pensioen. Want zoals hij zelf aangeeft... dat hij zich heel gelukkig prijst... dat de huisartsenpraktijk in goede handen is nu van zijn dochter. Oh, oké. Okay. Ja. Weet je, als, het, als je werk heel leuk is... Hè, dan, dan komt altijd een vraag omhoog. Moet ik nou blijven? Of ga should ik nou gewoon? Die...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 Beter als Kuppenzoek, hoor, dit. Ja, nou, dat weet ik niet. Het is vier uur lang Ik vind het ook he? wel lekker, eigenlijk, hoor. Ja, ook wel lekker. Ja, maar dit is beter. Dit is, nou, ja. precies. Ja. Ja, Want het maar... is tenslotte geen vier uur, dus ja. Nee, het Kuppenzoek is al voorbij, hoor. Ja, ja, de tijd is over. Ja. Ik, ik heb een, een oproep voor collectanten. Voor de periode van zondag 9 tot en met zaterdag 15 oktober... worden collectanten gezocht... In hun eigen buurt die willen lopen om geld op te halen voor de brandwonderstichting. Indien mogelijk doet het ons Brandweerkorps ook mee voor dit dinsdagavond, vaste trainingsavond van hun. Te collecteren in het centrum. Als u een uurtje over hebt, in de tweede week van oktober, neem dan contact op met de organisatie Hermine Eckelboom, een oude collega van mij. Per voorkeur via e-mail Hermine@accessforall.nl of via telefoonnummer. 5714653. Op zaterdag 15 oktober wordt een straatcollecte gehouden in het centrum en bij de supermarkten. Ook daarvoor worden nog vrijwilligers gezocht. Het is wel de tijd van de uh, vrijwilligers voor het collecteren. Hè? Ja, Want is... ook Joodje Donkers las ik dat hij ook op zoek was naar collectanten. Wie? Joodje Donkers van de, uh, de Facebook-site Diensten en Wederdiensten. Oh? Dus, uh, maar daar kom ik straks wel terug. En is dat ook in oktober of niet? Dat zeg ik. Daar kom ik straks op terug. De, de details weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat kwam zo. Oh, je komt, de, je komt er nog op terug? Ja hoor. Okay. Ja, ik denk ik. Um, ik, ik gooi hem er maar vast in. Want jullie waren zo er lekker bij. Ja, ah, je hebt gelijk. Want je ja. komt er toch op terug. Je dus moet dus je wij moet... kletsen de tijd wel vol hoor. Moet iemand op de tijd letten hier hoor. Ja, dat is wel. Are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me Both Turn around and see the circles we spin and we're Take I'm <laughs> Slecht weer. Ja. Ja, Westkust weerbericht. Ik zit zo naar die meeuwen te luisteren. Dat ja. klinkt wel heel grappig. Ja. Nou, er waren, maar, op ik deze... was al lang stil genoeg. Dus uh, uh, doe maar. maar. Het was geen witje. Nee. <laughs> het was een grijsje. Ja. Er waren op deze vrijdag aanvankelijk wolkenvelden. Lokaal viel er nog wat lichter regen. Al snel werd het droog en ging er steeds vaker de zon schijnen. De wind waait uit het westen en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur heeft, is gestegen naar 18 tot 19 graden. Vanavond en komende nacht is het droog met flinke opklaringen. De matige wind draait naar zuid... en de temperatuur daalt in onze regio naar 10 tot 13 graden. Morgen is er vrij veel zwaaierbewolking, maar de zon zal er geregeld doorheen schijnen. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind... Met die wind wordt warme lucht aangevoerd waarin de temperatuur oploopt naar waarde rond 2 of 23 graden. Zondag is er ook vrij veel bewolking en sluierbewolking met aanvankelijk nog geregeld zon. In de loop van de dag wordt de bewolking vanuit het westen wat dikker en tegen de avond neemt de kans op buien toe. De matige en aan zee vrij krachtige wind draait gedurende de dag naar west en de temperatuur zal stijgen naar zo'n 1 of 22 graden. Maandag is het weer droog en met flinke perioden met zon. De wind waait matig uit het westen en de temperatuur is duidelijk lager. Die stijgt onder andere naar 18 tot 19 graden. Nou, nou zag ik op het weerbericht van uh, TV Noord-Holland... Huh? Dat, dat ze voor zondag weer een warmdruk record verwachten. Ja. 26 graden. Maar ja, dit is onze eigen... Die zondag daarna of komende zondag? Komende zondag. Ja, maar dit is onze eigen weerman. Ja, dit is oh. een Schreuder. En die heeft het over uh, 2 tot 23 graden. ja, ja dat, zou, dat zou natuurlijk en best wel een record 22. kunnen zijn. Ja, precies. En dan heeft, ja. hij, dan heeft hij gewoon gelijk. Ja, ja dat vind ja. ik ja. wel. Hij heeft altijd gelijk. Mensen uit Zandvoort die zijn meestal al gelijk. Ja. Ja. Zal ik nu terugkomen op de. Nee, nee, doe dat straks. Nee, lu luister goed. Ja. Het is een muziekje namelijk. Ah, I Eileen. Mean. Dat betekent dat we gewoon doorgaan. Night Runners. Kom maar, was niet ja. de enige hit volgens mij. hoor. Ze hebben nog ja. een hitje gehad. Ja, die komt ergens nog op terug. Die zou nog ergens oh. op terugkomen. Ja, oh. klopt. Over de uh, collectanten die Jootje aan het zoeken is. Oh, oké. Okay. Het uh, gaat namelijk over het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Op maandag 26 september start het Fonds... namelijk met de landelijke collecten... en vraagt erbij aandacht en financiële steun... voor de positie van mensen met een verstandelijke beperking... Het fonds financiert projecten die hun leven veraangenamen en hun wereld vergroten. En het fonds maakt dat mogelijk. Uh, ik vind het zo'n mooi doel. Dus ik heb ook zoiets van, nou, dan moet zij ook uh, een beetje gesteund worden, toch? In Zandvoort worden dus ook collectanten gezocht. Wilt u ook meehelpen om het bovenstaande te realiseren? Meld u zich dan aan bij de coördinator van Zandvoort, Joodje Donkers. Dat kan via het telefoonnummer 023-89-22-229... Of via e-mailadres jjjdonkers.quicknet.nl Meer informatie vindt u op www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl slash collecten. Okay. Dat is een heel goed, heel goed doel. Ja, ja en dat, uh, de week gaat dus van, van 25.09 tot en met 1.10. Nou, hartstikke dus, uh, mooi. Dus ja, collectanten, kom op, aanmelden. Ja, ja ik, ik, ik mag niet, want dat is een soort preken voor eigen parochie. Dus ik oh? mag niet collecteren. Nee. <laughs> Ja. -A -A een beetje een beetje donkere stemming maken. Kerst. Goh, hij zit de op hij is of met kerst om met in He, ja, de klaar te hebben hè. wel het kerst. is dus hij haat kerst hè? Is dat is ja, dat zo? Ja. hou je niet van kerstbomen maken? Hey, nee. We nou, meestal in zijn huis.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 Van de donkere magische dame van Santana even naar de wat lichtere stem van Hans. Nou ja, ik heb het ook, ook niet over leuke dingen. Oh. Na het afscheid nemen van een dierbare is het vaak moeilijk om de draad weer op te pakken. In de nabestaande groep kunt u uw ervaringen delen met mensen die net als u een dierbare verloren hebben. De nabestaande groep komt weer bij elkaar op maandag 3 oktober van half 2 tot 3. In steunpunt ook in Zandvoort, Flemmingsstraat 55. De groep is vast op elke eerste maandag van de maand. Iedere bijeenkomst wordt met elkaar bepaald... welke onderwerpen er worden besproken. André Hagenaar, maatschappelijk werker van Context... zal de groep begeleiden. De deelname, inclusief koffie en thee, is gratis. Aanmelden vooraf kan, maar is niet verplicht... bij de balie van Pluspunt, Vlemmingsraad 55... telefoonnummer 5740330... of via inf info ook Zandvoort.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen... met Nathalie Lindeboom. Telefoonnummer 023 57 Wat zit ah, jij ja. Vraag het naar mij te kijken. Ja, die, je leest het voor alsof het een gedicht is. Zo mooi kan jij dat. Dank Ik kan je. dat niet zo netjes. Dank je. Dank je. Ja, Laat het komen. Nee, je. Je. zo is wel weer genoeg. Ze gaan nu aardig tegen elkaar doen. Dames, dus ik gooi twee microfoons dicht, u hoort alleen nu nog mij. Plastic soep wordt nog steeds gevoed. Het plastic afval in zeeën en oceanen neemt nog steeds toe. Dat is slecht voor de mens, dier en milieu. Het afval breekt langzaam af tot microplastic en hoopt zich op in de oceanen tot de zogenaamde plastic soep. Het plastic vind je terug in de magen van vogels en vissen, die uiteindelijk ook op ons eigen bord kunnen belanden. De oorzaak ligt echter dicht bij huis dan we denken. Daarom ontwikkelen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken samen met bedrijven, andere overheden, natuurbeheerders en maatschappelijke organisaties uit verschillende sectoren maatregelen voor een schone, gezonde kust en zee. Denk daarbij aan verbeteren van afvalverzameling en recycling, gezamenlijk onderzoek en beheersafspraken. Ze hebben verschillende deals met elkaar gemaakt. open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 Amerikanen, poot, Bruno Mars. With grenade. Overigens even terugkomend op dat plastic. Er is ja. een Nederlander, die heeft een, een student volgens mij van de TU. Ja. Die heeft een, een soort emmer uitgevonden. Ja. En daar stroomt al het grote plastic in. Als vanzelf. Oh? Ja, dat schijnt als een tierelier te werken. Er zijn nu verschillende proeven mee gedaan. Uh, en het werkt. Dus ze zijn er uh, heel hard mee bezig om dat uh, in te gaan zetten. Ja, want dat is een hele slechte zaak natuurlijk, dat, uh, dat plastic allemaal. Ja, ja, ja, ja. Er ligt, uh, in de buurt van Antarctica ligt er een, uh, een eiland de grootte van de provincie Noord-Holland. Alleen maar plastic. Juist en echt? Ja. Toen uh, to, to zegt Zeg dat ik mijn mond open moet doen. Ja. Maar dan verdwijnt. Je begon de een beetje te mompen. Maar dan verdwijnt that. de microfoon erachter in mijn keel. Nee, maar, nee, maar ik, ik verstond hem wel hoor. Ja, nou, dat is mooi. Ik heb gewoon m'n oren praten wat hadden Ja, kijk, dat werkt. <laughs> en, nee, en volgens mij heb jij wat te vertellen ja, over klopt. bruggen. Ja. Maar het is nog niet een brug te ver, hè? Of wel? Nou, als het goed is, niet. oké okay. Nee. Um, het tweede deel uh, van de natuurbruggen die ze aan het bouwen zijn, uh, is begonnen. En wel op de zeeweg. Uh, al eerder was de natuurbrug Zandpoort gebouwd. Die is over de Zandvoortslaan heen gezet. Uh, nu zijn ze begonnen met um, het landhoofd te maken. Dat is waar de brug straks op komt te rusten. En dat heet daar op de zeeweg de natuurbrug Zeepoort. En het derde deel wordt de natuurbrug Duinpoort. Die komt over het, uh, het spoor, het treinspoort. Ook hier in Zandvoort? Ja, ook oh. hier in Zandvoort. Er zijn er in totaal drie... Maar goed, ze zijn dus begonnen met deel 2. Er is uh, aan beide kanten één rijbaan afgezet waar je maar 50 km per uur mag rijden. Dus hou daar een beetje rekening mee. Um, de, waarschijnlijk zijn ze ook al begonnen met het duin af te toppen. Dat hebben ze bij de eerste natuurbrug ook gedaan. Geen, dat, geen idee, ze zullen aan de gang gaan met, uh, met de landhoofden. Dus dat ja, dat daar waren allemaal bezig. Ja. Ja. En uh, ik vond het wel grappig dat ze dan daar zelfs aan gedacht hebben om het duin af te toppen en dat later weer op de nieuwe brug te leggen, zodat er geen overgang bestaat ja. voor de beesten. Ja, ja. Als ze, dus, ze doen het sowieso. Uh, er is een heel scherm neergezet ja. voor de kleinere dieren, zodat die niet veel te weglopen. Nee, Geen, ja, geen zijn nee. Ziet er goed uit. Ah, ja. Ziet er goed uit. Ja. Nou. Dus um, wanneer zou het klaar zijn? Heb jij daar een idee ik van? Ik heb geen blauwe idee. Ook geen blauwe nee. idee. Waarom nee. vraag ik het ook aan jou? Ja, er hebben meer mensen die dingen aan mij vragen dat ze denken, oh, ja, spijt. Goed. Ik zal het mij me ni me niet meer doen. Zodra spijt. we daar iets meer over weten, Hans, dan uh, laat ik ja. het jou op weten. volgens mij krijgen we paint in black, of niet? Ja. ja, ken je dit? Ja, volgens mij. Van de Beatles, hè? Ja, is inderdaad van de Rolling Stone. Ja. <laughs>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 Ja, ja ik, wist, ik wist best wel dat het, uh, dat het de Rolling Stones waren. Hoor. Dat was maar een grap, dat wist ik echt wel. Wij, uh, wij gaan, uh, ja, het is wat afgelopen. Ik ga een uh, laatste plaatje draaien. En ik, uh, we gaan lekkertjes naar, uh, naar het zingen toe. En dan, uh, dan worden we happy, worden wij daar altijd van, denk ik toch? Dat is toch zo? Ja. Ronald, hartstikke bedankt voor de weer de fantastische techniek en het meepraten. En uh, ja, Toetje ook weer bedankt. Hè? Heel graag gedaan, hoor. Ja, komt ja, dat, weer gezellig. Dat weet ik. Volgende week hoop ik je weer te zien. Absoluut. Ah, Oké, okay. hartstikke goed. Hé, hey, prettig weekend en tot straks, hè? Ja, ja, tot, straks. ja, ja tot straks. We zingen ja. het dak eraf. Ja, dat denk ik ook. <laughs> okay. Goed weekend iedereen. Ja, iedereen. Goed weekend en mooi weer.